In de Randstad staan de langste files onder andere op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... tussen Stroe en Hoevelaken, 8 kilometer. De A2 Eindhoven-Utrecht tussen Vught en Waardenburg, 19 kilometer. A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Knopend Velzen en Knopend Badhoeverdorp, 11. Op de A13 Den Haag-Rotterdam tussen Knopend Prins Klausplein... en de afrit Berkel en Roderijs, 9 kilometer. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Tiel, 8. Op de A27 Breda-Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en de industrieterrein Avelingen, 12 kilometer. De N11 leidde bodegaven voor de aansluiting met de A12-4. En op de N247 horen Amsterdam bij Broek in Waterland, 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Stars, brand new day, open een nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag. Op deze zondag 5 april 2015, die ook de boek gaat als eerste paasdag. Tot aan 5 uur is dit Zandvoort op zondag. Met onder andere de eerste divisie, we hebben de wedstrijden FC Utrecht-Ajax. Daar staat het 0-1 en AZ tegen Feyenoord 0-4. Daarnaast hebben we de Euro Hockey League. Daar worden op dit ogenblik de halve finales gespeeld. En natuurlijk ook de Ronde van Vlaanderen. Alles omleest. Met prachtige muziek. Something federal, my eerste Julien Clare of JFM Sandford. Elle voulait que je l'appelle Venise. Vous me voyez maille oreiller la voix soumise en gondolier. P'acquaillant pour une cerise pour ABC. Elle voulait qu'on l'appelle Venise. Quelle drôle d'idée Quelle drôle d'idée. Quelle drôle d'idée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 In 2015, al 25 jaar, een zee van muziek en een golf van informatie. GFM. Is my listening? Oké. Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised. not nice. in Now, living my own life. Got you out of my life. Been wasting too much time. Gonna leave you from behind. Dat je echt de hele tijd in je kop kan blijven rondzingen. Verder met Goodbye naar voor Julian Claire. El voulez con la pelle Venise. Hoorde je in deze lenteachtige uitzending van Zandvoort op zondag. De 99e ronde van Vlaanderen is aan de gang. Nog 118,2 kilometer tot Oudenaarde. En op 4 minuten 23 een kopgroep met Nederlander Dylan de Groenewegen. Fraporti, Brander, Matska, Bak, Godin en Sergio. En die zitten dus ook in een vroege vlucht. Nou, we houden je op de hoogte de ontknopingen in het Vlaamse land. En we gaan ook even wat sport met je doornemen. Want Uren Horster, HC uit Hamburger, heeft vandaag als eerste de finale bereikt. Van de Euro Hockey League in Bloemendaal. Is dat. Kant van Bloemendaal was UHC in de halve finale met 2-0... te sterk voor Royal Daring uit België. Ricardo Nevado en Jonas Viersten maakten in de laatste kwart de doelpunten. De hockeyers uit Hamburg hielden zo een bijzondere reeks... in de Euro Hockey League in stand. Want ook tijdens de vorige field-deelnemers bereikte UHC de finale. In 2008, 2010 en 2012 was UHC de beste club van Europa... En de Duitsers treffen op tweede paarsdag in de eindstrijd. In ieder geval een Nederlandse ploeg. Want de tweede halve finale van de Euro Hockey League gaat namelijk tussen Bloemendaal en Oranje Zwart. En die start in Bloemendaal om um, drie uur. Venne wil dat de Turkse competitie tijdelijk wordt uh, stilgelegd vanwege de aanslag op de Spelersbus gisteren. En bij die aanslag waarbij uh, te zeker twee kogels door de voorruit van de bus vlogen, raakte de chauffeur ernstig gewond. In een verklaring op de clubsite spreekt Fenner Batje... van een georganiseerde en bewuste moordaanslag. Dirk Kuyt maakte de aanslag niet van dichtbij mee. De Nederlandse ex-international zat geblesseerd thuis. Hij zei gisteren geschokt te zijn door de aanslag. De clubleiding van Venner wil dat de competitie wordt stilgelegd... of uitgesteld totdat duidelijk is wie achter de aanslag zit. De koploper in Turkije krijgt de steun van meerdere super clubs het bestuur van de Turks-kampioen heeft voor morgen... een spoedvergadering uitgeschreven om zich over de zaak te buigen. Het verne Badje nestelde zich met de winst op Riesenspoor... aan de kop van de ranglijst, vlak boven Kalatasaray en Beziktas. Op weg naar het vliegtuig van Trabzon... waar eh, vandaan de selectie terug naar Istanbul vloog... werd de spelersbus beschoten. Dat was ter hoogte van de plaats Surmende. De chauffeur wist het voertuig ondanks zijn verwondingen nog veilig aan de kant van de weg te zetten. De selectie van de Fenerbahce werd na het incident in gepantserde auto's naar het vliegtuigvliegveld gebracht. En bij aankomst in Istanbul werden de spelers als helden onthaald door de supporters... die de voetballers luidkeels toezongen en vuurwerk afstaken. Gaan even kijken naar tennis. Serene Williams heeft gisteren voor de achtste keer het Masters-toernooi van Miami op haar naam geschreven... De Amerikaanse had in de eindstrijd geen enkele moeite met Carla Suarez-Navarro. Williams gunde de Spaanse als twaalfde geplaatst in Florida slechts twee games. Het werd 6-2 en 6-0. De titelverdediger, of verdedig, verdedigster, had minder dan een uur nodig om haar derde op één volgende titel bij het schrijven op het Amerikaanse hardcore. De mondiale nummer 1 won het prestigieuze toernooi in Miami... voor de eerste keer in 2002. en was ook in 2003, 2004, 2007, 2008, 2013 en 2014 de sterkste. Williams bereikte tijdens het toernooi al een andere mijlpaal. In de kwartfinales versloeg ze Sabine Liksik... met 7-6 en 1-6 en 6-3. En dat was haar 700 700ste zege op WTA-niveau. De 33-jarige Williams is pas de achtste tennister die de mijlpaal van 700 zegers bereikte. Martina Navratilova is met 1442 overwinningen recordhoudster. En Navratilova was gisteren ook aanwezig bij de prijsuitreiking in Miami. Goed, van Miami gaan we weer terug naar Zandvoort. Want CFM heeft een lekkere muziek voor je klaarstaan van een... naam nou, tien jaar geleden. Hier is Alphabet. The. Empty record on the shelf. Would you blow me off and play me like everybody else? If I ask you to scratch my back, could you manage that? Like if yeah, you can trap me, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. Since the last girl that played me left a couple cracks. I used to, used to, used to, used to. Now I'm over that. 'Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, I sing it softly in your ear and grab you by the hand. Just keep me stuck inside your head like your favorite tune. And though my heart's a stereo, the only It's for you, my <laughs>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 There we go, Cam Heroes met Adam Levine van Maroon 5, Stereo Hearts... en daarvoor Alpha Beat met Fascination. Het is spannend in Utrecht, want daar is het 1-1 geworden... door een doelpunt van Marquette in de 85e minuut. En ook nog een rode kaart voor Leeuwin van Utrecht in de 87e minuut. 1-1 dus in Utrecht. En in Alkmaar staat het 1-4 tussen AZ en Feyenoord. Later vandaag nog Excelsior ADO om half drie... en Cambuur Go Ahead om kwart voor vijf. En zometeen rond een uurtje of half drie... Na twee platen gewoon is het weerbericht van onze weerfilosoof Lex van Horne weer. Hij is weer terug van windslaap gekeerd. En hier is Abel met Onderweg. Ik doe de deur dicht. Straten lijken te huilen. Wolken lijken te vluchten. Ik stap de beurs in. Mensen lijken te kijken. Maar ik wil ze ontwijken voordat ze mij. Maybe he's a mantra, keeps your mind in dress. He could be the silence in this day But then again. He'll never love you like I can. Yeah. Be yourself. Can, can, can. De afgevallen Sam Smith, Like I Can, daarvoor Abel met onderweg. Goed, de wedstrijden van vanmiddag die om half 1 begonnen zijn afgelopen FC Utrecht... Houdt Ajax op 1-1 en AZ Feyenoord is 1-4 geworden. 25 jaar ZFM Westkust weerbericht. Zoals ik al zei, hij is weer terug van West geweest. Lex van den Horen is uh, heel erg actief... want hij heeft niet alleen een uh, mooie internetpagina... maar tegenwoordig ook op Facebook Meteo Zandvoort. Je kan hem gewoon liken en dan uh, zie je gewoon elke dag... het weer van uh, Lex van den Horen tot aan september. Is hij dan elke dag uh, te zien en uh, te, uh, te lezen. Voor vandaag veel zon, zwakke tot uh, matige noord-noordwestenwind. In uh, zon van noord vandaag, maximum 9 graden. Prima terrasweer, uh, je gaat gewoon lekker op het terras zitten. Uit de wind, het is perfect. Morgen eerst bewolkt, in de middag opklarend. Matige tot zwakke noord-noordoostenwind. Met een maximum van 10 graden. Dinsdag veel zon, zwakke tot matige westelijke wind. Maximum meer zon voor 11 graden. De normale temperaturen is uh, ook dat, 11 graden. En wil je een plons nemen in het zeewater... ja, ik ga het elke keer weer zeggen. Het is nu koud, maar uh, misschien in juli-augustus is het gewoon weer lekker. Nu is het 8,5 graad. Dus uh, nou, ik zou gewoon met een wedstrijd erin springen. Na Pasen zijn er flinke perioden met zon. Soms trekt er ook wat bewolking over, maar het blijft droog. De wind waait zwak tot matig uit richtingen tussen Noord en Zuidoost. En de temperatuur die gaat geleidelijk aan omhoog. Dinsdag en woensdag wordt het 11 tot 13 graden. Donderdag 14 tot 15. Vrijdag 15 tot 17. En Volgend weekend wordt het zo rond de 18 graden. Dus prima vooruitzichten. Dus ik zal gewoon Lex blijven volgen komende week. En dan weet je precies welke dag je op het terras kan zitten. Zoals het er nu naar nou uitziet, gewoon elke dag. Maar volg Lex dus op Meteo Zandvoort op Facebook... op www.meteopagina.nl... voor al het weer nieuws wat Lex voor je heeft. En deze plaat, ja, ik vind het al een beetje de lenteplaat... voor dit jaar, 2015... Hier is Kenny B met Parijs. Frisse morgen in Parijs, gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Fransen op de boel hoger hakken. En ik weet niet wat ik zeggen moet. Ik zeg bonjour, mon amour. Maak maar selfie, tu es très bel. En een zanger, je suis Nederlander. En ik denk zei... Lachen, kan niet geloven dat het echt was. Zij de menen zijn. Ze leken mist van Duits, Sicilia en Anouk. Oh, oh, oh, er gebeurde iets met mij. Toen zei zij: Je Nederland. Nederlander. Sorry We zijn erachter Fine Young Cannibals, Johnny Kamoon. Dit is ZFM, een zee van muziek en een golf van informatie. Zometeen informatie over de paasraces die worden op dit ogenblik gehouden. Waar morgen ook verslag van wordt gedaan. En daarvoor de eerste, ja, de pole position bij de Clio's. En we hebben nog de Supercar Challenge. En dan ondertussen, lekkere muziek oeh, nu van Katie Toonstal. Oh, my heart knows it better than I know myself, so I'm gonna let her do all the talking. Oeh, oeh, oeh. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Oeh, oeh, oeh. I felt a little fear upon my back. I said don't look back, just keep on walking. Oeh, oeh, oeh.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 a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. Ooh -hoo. Ooh -hoo. But I caught some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh -hoo. Ooh -hoo. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh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 Big boy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 Ik moet hier m'n dat je weet waar ik Black Horse en de Cherry Tree. Weet je wat, we gaan even voor het eerst dit jaar weer Pit even... Report. Gisteren is er uh, gereden op het Speedpark Zandvoort... de uh, Paars Races mm -hmm. 2015. Nieuws Langeveld heeft in de kwalificatie... voor de eerste Clio Cup Benelux... wedstrijdfazioen 2015, die morgen wordt verreden... de snelste tijd op de klokken gezet... In nummer 2 van vorig seizoen troefde daarmee Sebastian Blekenmolen. De regerend kampioen nipt af. De derde plaats ging naar Loris Heesemans. Hoewel het aantal van 10 Clio's natuurlijk tegenviel... beloofde het onderlinge verschil tussen de top 4... van slechts 0,124 seconden een mooie strijd aan de kop te worden... morgen op paasmaandag. Na een vrije training op een natte baan mochten de rijders van de Clio Cup Benelux... onder droge maar wel koude omstandigheden aan hun kwalificatie beginnen... Helaas zijn er voor de eerste confrontatie van het seizoen slechts 10 auto's komen dagen. Een teleurstellend aantal, maar volgens de laatste berichten zou dit aantal bij de komende races met circa 5 Nederlandse en diverse Belgische rijders toenemen. Nu bestaat het veld uit 6 auto's van Team Blekenmode en 4 Clio's van Certainty uh, Racing Team. Om de banden op tijd op temperatuur te krijgen... gingen de deelnemers vrijwel direct de baan op. Een donkere lucht en dus de regende regen maakte dat. De toppers ook meteen probeerden om een snelle tijd op de klokken te krijgen. De eerste die er aan slaagde was Loris Hezemans, terwijl de Certainity-teamgenoten Niels Langeveld, Ronald Morin... en de Blekenmolen teamgenoten Sebastian Blekenmolen en Melvin de Groot... elkaars slipstream opzochten. Problemen waren er ook voor René Steenmetz. De team blekenmolen piloot was in de vrije training in aanraking gekomen met de Muur... Terwijl de monteurs erin slaagden, waren de Clio's rijk klaar te krijgen. bleek er toch iets niet goed te zitten. Steenmetz kreeg twee keer de pits uit. om er eh, zonder een gekochte ronde te voltooien weer in terug te keren. Na een paar minuten nam Langeveld de kop over. gevolgd door Sebastian Blekenmolen, Heesemans en De Groot. op vijf morien en daarmee achter Michael, uh, Michael Blekenmolen, Stam van Oort, Stevane Polderman en Marit Zomberg. Geen familie trouwens. Halverwege de sessie begon het even licht te spetteren en daarmee was duidelijk dat er geen verbeteringen meer mogelijk zouden zijn. Ondanks dat de regen niet doorzette... zochten de meeste rijders met nog vijf minuten te gaan de pits op... waardoor er geen positiewisselingen meer plaatsvonden. Daarmee ging de pol voor de eerste Clio-race morgen naar het Langeveld... met Sebastian Bleekemolen op 0,041 seconde. Met de eerste vier rijders binnen 0,124 seconden... belooft het op een mooie strijd over de overwinning te worden... Op basis van de 1-na-snelste ronde mag de Groot in de tweede race op pole position plaatsnemen. Gevolgd door Langeveld, Sebastian Blekemolen en Heesemans. En uh, wat uh, hebben we morgen nog meer? Uh, morgen is ook nog de, supercup, sorry, de Supercar Challenge. De eerste race van het seizoen leefde gisteren een overwinning op... voor het herenigd duo Koen Bolgaerts en Mark van der A. Een strakke race reed zij met een BMW M3 E90 WTCC... naar de hoogste treden van het podium. maar afhankelijk leek de race een hele andere winning te krijgen. Daan Meijer reed al na een vierde trainingstijd... en leek lange tijd op de overwinning af te stevenen. Dus uh, ja, dat heeft hij dus niet gehaald. Goed, hoe ziet het er morgen eruit? Uh, het spoorbroekje tussen tien en half elf. De Clio Cup uh, Benelux race 1. Dan om kwart voor elf, dus uh, tot kwart over elf... de Supercar Challenge... Super Lights, race 1. Om half 12 tot uh, 10 voor 12 de Truck Race Battle, dat is race 2 daarvan alweer. Om 12 uur de Supercar Challenge Supersport, de Gridwalk... en om half 1 de start van de tweede race. 2 Twee uur showtruck demonstratie en om half 3 de Clio Cup Benelux, race nummer 2. En om kwart over 3 de Supercar Challenge Super Lights, race 2. En we eindigen de dag om half 5 met de Truck Race Battle, race nummer 3. Voor ZFM, uh, waarschijnlijk uh, zit onze grote vriend uh, uh, Willem van Densem... natuurlijk op het circuit. En in de studio Albert-Jan en uh, Rob om uh, de paarsraces 2015 voor je te verslaan. Goed, tot zover even het autosportnieuws met dank aan autosport.nl. En um, een van de grote hitnoteringen in de Eurobreak now is deze van Major Laser. ...in aan de aanval is. Hè? Moet je deze plaat draaien of CFM. Steve, wonder. The winter's gone. You've been fooled by April. Yeah! Summersoft heet deze prachtige plaat... ...van het album Songs of the Key of Life. De wordt de nieuwe zinger van Major Lazer ...die heet Ling On. Goed, het eerste gedeelte van Zandvoort op zondag is bijna tot den ene gekomen. Excelsior, Aden Den Haag staat nog steeds 0-0. Dat is allemaal in Kralingen. Goed. CFM Sanford, ook voor jouw prachtige mooie muziek bij de vernieuwjaren. Hier zijn de Beach Boys namelijk. God only knows. I may not always love you. But long as there are stars above you. You never need to doubt it. I'll make you so sure. I'd be without you.